VN-secretaris-generaal Ban zegt dat de stem van het volk is gehoord. Egypte kan rekenen op de steun van de Verenigde Naties. The voice of the Egyptian people, particularly the youth, has been heard, and it is for them to determine the future of their country. I commend the people of Egypt for the peaceful, and courageous, and orderly manner. In which they have exercised their legitimate right. I call on all parties to continue in the same spirit. The United Nations stands ready to assist in the process. dus van VN-secretaris-generaal Ban voor de houding van het Egyptische volk. Buitenlandcoördinator van de EU Ashton respecteert het besluit van oud-president Mubarak en prijst de geweldloze demonstratie van de Egyptenaren. Well, first of all, uh, we, of course, respect the decision that President Mubarak has taken. And I want to pay tribute to the dignity and calm way in which the people of Egypt have behaved over these past weeks and days. For us now, the critical thing is to offer our support to help in this process. And the people of Egypt need to feel that there is a transition underway. And the people of Europe will be there to help them. We have a lot of experience. We will put resources behind that. Buitenlandcoördinator van de EU, Ashton. Egypte kan volgens haar ook rekenen op de steun van de Europese Unie. En ook oppositieleider El Baradij is blij. Hij noemt het de mooiste dag van zijn leven. Het volk van Egypte heeft zichzelf bevrijd. dit hey, is de emancipatie van Egypte. Dit is de liberatie van de Egyptische mensen. Ik kan uh, u niet vertellen hoe elk Egyptische is vandaag. We hebben onze humaniteit. Today, you know, my dream have come true, I, you know, this is a dream I have been wishing to see, you know, uh, for the last 30 years and it's an amazing feeling, a dream. Een droom is dus uitgekomen volgens oppositieleider El Baradei. Het Egyptische volk viert intussen fest. In alle steden zijn mensen de straat opgegaan om het vertrek van Mubarak te vieren. De oud-president is met zijn familie naar de badplaats Sharm el Sheikh vertrokken. Of hij in Egypte blijft is onduidelijk. De familie Mubarak heeft de afgelopen decennia een fortuin vergaard. In veel wereldsteden bezitten ze vastgoed. Zwitserland heeft de buitenlandse tegoeden van Mubarak bevroren.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 Vanavond in het zuiden regen. In het noorden is nog opklaring en lichte vorst. Vannacht meer regen. Morgen in het noordoosten kans op sneeuw. In de rest van het land regenachtig. Temperatuur morgen die loopt uit één van 3 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Dit was journaal. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen.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 Margarete Rijntjes. Een heel goedenavond. Ja, het is ons allen niet ontgaan. President Mubarak van Egypte is opgestapt. Het land viert feest en de wereld kijkt toe. Zo ook mijn gast van deze vrijdag, SP-voorzitter Jan Marijnissen. Goedenavond, meneer Marijnissen. Ik ga zo uitgebreid met u spreken over buiten- en binnenland. Maar we gaan eerst eens even tennissen. We gaan naar Ahoy, Rotterdam. Want daar trekken weer heren ten strijde tegen elkaar... voor het ABN amro tennistournoi. Marcella Mesker, wie staat er op de baan? Ja, ik kijk uh, momenteel naar uh, Michael Juschny, de Rus. En hij speelt tegen de Zweed, de topfavoriet hier in Rotterdam... als eerste geplaatst, Robin Söderling. Ze zijn nog maar net begonnen. Het staat 2-1 in de eerste set voor de Zweed. Hij moest wel in zijn uh, tweede service game en point overleven. Dus het uh, belooft wel een uh, grote wedstrijd te worden... want het zijn twee top 10 spelers. Um, eerder vandaag misschien nog aardig om even te noemen. Het laatste Nederland-tintje ligt er dan uit... want Robin Haas en Timo de Bakker... zij speelden nog in de kwartfinale van het Heren-dubbel maar moesten tegen een uh, geromenomeerd uh, dubbel... Van de Fransman Laudra en de Serviër Simonic. En dat verloren ze uiteindelijk op het nippertje in een super tiebreak. We zagen Ivan Lubicic vandaag winnen van Marcos Baghdatis. Lubicic, een oude bekende van het toernooi, twee keer eerder finalist. Baghdatis, de man die Andy Murray had uitgeschakeld. Lubicic speelt in de halve finale tegen jo wilfried Tsonga. Die hoefde vandaag niet in actie te komen. Want Thomas is de Tsjech, de finalist van Wimbledon van vorig jaar. Ja, die had griep, dus die kon niet spelen. Uh, Söderling uh, Yushni dus nu aan de gang. Het staat 2-2. Uh, Mooi punt uh, van Yushni. We hoorden het applaus. En later nog, dan uh, wordt de tent gesloten hier... met de laatste kwartfinale tussen Trojtski en Silic. Twee dingen. Ja, meneer Marijnse, laten we voor het laatste nieuws uit Egypte... eens even contact maken met Hans-Jaap Nelissen van de Wereldomroep. Die, uh, die is daar op dat befaamde plein. Goedenavond, Hans-Jaap. Ja, goedenavond. Ja, het blijft een bruisend volksfeest, hè? vuurwerk, heleboel vlaggen. Ja, het is het kampioenschap, het uh, kampioenschap, plag zwaaien en vuurwerk <laughs> ja. afsteken. En uh, ik ben in de straat naast het plein, of je kunt eigenlijk nu zelfs zeggen dat El Cairo een, een tagrierplein geworden is. En we moet eventjes in een taxi gaan zitten die zich probeert uh, te begeven door het publiek. Dat gaat heel moeizaam, maar we hebben niks tegen de chauffeur gezegd. We kijken waar we uitkomen. En uh, vanzelf kom je ook weer terug in Bladplein. Het, het is één groot volksfeest. De ontlading na de toch wat uh, rare avond gisteren, ja. waarbij iedereen klaar zat voor dit feest. Maar het, ja, het toen niet kwam, maar uiteindelijk nu dus wel. En dat wordt voluit gevierd. Ook al zijn die mensen moe van uh, wekenlange demonstraties. De mensen hier op het plein die, die korte nachten maakten, zeker in het begin toen ze uh, steeds gevechten levert ook met Mubarak aanhangers. Maar die nu helemaal uh, losgaan dus helemaal schoor schreeuwen. En zijn ze van plan daar weer te blijven slapen eigenlijk? Ja, dat, ik denk dat er van slapen niet zoveel komt. Ik denk dat daar wel mensen de hele nacht zullen zijn op dat plein. Maar die zijn daar gewoon uh, feest aan het vieren. En uh, je ziet ook wel dat de barricades die hier waren rondom dat plein, dat die al uh, ja, weg zijn geduwd. Uh, het is nu voor iedereen uh, toegankelijk. En uh, het, ja, het feest is over de hele stad. Ik weet niet hoe de situatie elders in Egypte is, maar je kunt je voorstellen dat in alle steden waar ook gedemonstreerd is dus de afgelopen weken, dat ook een groot feest is. Ja. Um, er is net ook een toespraak geweest hè, van een legerwoordvoerder. Hoe werd daarop gereageerd op het plein? Ja, overgeving is zo Nu gaat nou, de chauffeur toch een beetje gas maken. Um, alle mededelingen die uh, hier vanavond uh, die gingen over het vertrek van Mubarak, werden met groot gejuich uh, onthaald. Uh, toen een verlossende woord kwam, toen, uh, toen, uh, toen zag je mensen opspringen en ik was ook even in zo'n zijstraat uh, van het plein. En, en ze stormden naar het dagriefplein, elkaar omhelzen en uh, ja, ze vieren feest en, en maken zich op dit moment niet echt zorgen over uh, de volgende dagen. Want ja, de, de, het leger heeft de macht, maar dan zijn ze uh, sowieso niet bezorgd over het... Uh, het leger is gewaardeerd, ook om de neutrale opstelling die ze de afgelopen weken lieten zien. En zeker als dat maar tijdelijk is. Uh, gisteren riepen ze ook al de leuzen op het plein. We moeten puggers hebben, geen militairen. En, uh, maar tijdelijk kan dat best wel even. Zeker als daar dan uh, gewoon aan een nieuw, democratisch Egypte geweest gaat worden. Hoopvol. En jij ook lekker slapen zo, hè, Hans-Jaap? Want dat kan je vast nou, gebruiken. Ik, ik zit met mijn hotel, dat was mijn voordeel geweest de afgelopen weken. Want ik heb niet zoveel last gehad van journalistieke evacuatie, omdat ik kort bij dat plein zat. Uh, maar dat betekent ook dat je midden in het feestgedruis zit. Dus het, uh, ik weet niet of de veel van slaven terecht komt. <laughs> Dankjewel in elk geval. Hans-Jaap Melissen van De Wereldomroep. Hier in de studio zit uh, SP-voorzitter Jan Marijnissen. Ik ga met u praten vanavond, ik zei het al, over het buitenland. Nou, Egypte ligt voor de hand. En de ontwikkelingen in Nederland. Um, ja, het aftreden van Mubarak, dat is volgens mij zo'n. Waar was u op dat moment? Ja, ja inderdaad, ja. De situatie, hè? Ja, Die, nou, dat ik, weten we ik, allemaal. Ik stond in de rij in het net geopende. Uh, de nieuwe liefdegebouw van Huub Oosterhuis in ja. Amsterdam. Oh. En ik stond in de rij om naar buiten te gaan. Er komt een meisje naar me toe. En in mijn heb je het al gehoord. Mubarak is afgetreden. Dus dat zal ik inderdaad nooit meer vergeten. En wat zei u tegen haar? Niet veel. Ik was met stomheid geslagen. Ik dacht echt. Uh, gisteren natuurlijk toch die, die, die anticlimax. En dan nu vandaag dit. Het zat er natuurlijk al wel langer aan te komen, maar ook weer niet. Dus ik bedoel, het, het was buitengewoon spannend. Maar ik heb nou net even iets van de beelden gezien... maar net het verslag op Radio 1 gehoord. En het is natuurlijk eigenlijk ontzettend ontroerend ook wat er gebeurt. Ja. Dit is echt een breekijzer voor de hele Arabische wereld. Ik krijg het gevoel dat de bevrijding in 1945 een beetje zoiets moest ja. zijn geweest. Ja, Nou, ik had net zo'n gevoel als toen... Uh, Lula in Brazilië aan de macht kwam, president werd. En toen hoorde ik ook uh, de volksmassa's in Brazilië en Rio de Janeiro... die feesten omdat hij president was geworden. Zo'nzelfde gevoel had ik. En uh, ja, dit, dit zal ons nog heel lang heugen, want dit is echt het begin pas, denk ik. Ja, kippenvel? Ja, meer dan wel. Reageert dat. u daarop, lichamelijk? Ja, ja, ja, ja. Vooral toen Radio 1 die geluiden liet horen van die mensen... die gingen juichen toen ze het bericht hoorden. Ja, dat, dat ontroert mij wel, ja. Nou uh, hebben de heren uh, politici natuurlijk ook alweer gereageerd. Ook uh, de Nederlandse politici. Rutte die zegt een historische gebeurtenis. Nou, dat is helder dat dat zo is. En Wilders die zegt ja ik hoop dat er geen islamitische uh, dictatuur ontstaat daar in de toekomst. Ja. Hoe bang bent u daarvoor? Niet. Nee, helemaal nee, niet. Nee, helemaal niet. Nee, kijk, ze heeft natuurlijk een beetje een probleem nu. Want hij heeft. De hele wereld heeft de Arabische wereld nu van een andere kant gezien. Namelijk nou, dat het ook gewone mensen zijn die vrijheid willen, die werk willen, die geen armoede willen en vooruitgang willen zien. En een dictatuur afwijzen. En... Maar bent u daar helemaal zeker van? Want je weet nooit hoe het loopt, hè? Nee, maar luister, uh, kijk, de uitkomst nu zal zijn... Ik, tenminste, ik neem aan dat de Egyptenaren zich niet iets op de mouw laten spelen door die militairen. Uh, we krijgen daar democratie, we krijgen daar eerlijke verkiezingen. En zou de uitkomst zijn dat de, de broederschapjongens uh, daar de verkiezingen winnen... Mm -hmm. dan winnen ze de verkiezingen. En dan is dat maar zo. En dan is dat maar zo. En dan is dat, dan dat, dan de is dat wanneer dat een verwerpelijk regime blijkt te zijn... zijn die dagen vanaf dag één ook geteld. Uh, dus die vooruitgang is niet te stoppen. Heb wat, ver, heb wat vertrouwen in de mensheid, zou ik zeggen. Ook tegen de heer Wilders, maar ja... Dit gaat natuurlijk rechtstreeks in tegen zijn demagogie. Uh, die beweert dat er uit de Arabische wereld alleen maar slechte dingen kunnen komen. Nou ja, goed, u bent wel heel erg zeker van uw zaak. Want uh, uh, ja, het, het kan verkeren, dat hebben we ook gemerkt, toch? Dus in die zin, nou ja, wat... waarom bent u daar zo van overtuigd? Waarvan overtuigd? Nou, dat daar niet een islamitische staat op die manier nou, ontstaat. Wat komt er in een ja, islamitische ja, okay. staat? Maar nogmaals, Iran, daar zijn de dagen ook voor geteld. Ja. Daar hebben we komen gekregen. Omdat daar natuurlijk een zeer verwerpelijk regime van de Shah van Persië zat. Buiten gewoon corrupt. Uh, een dat, dat liep helemaal aan, aan het handje van de Verenigde Staten uh, en Engeland... En uh, uiteindelijk is Khomeini daar als een bevrijder binnengehaald. En mensen hebben gezien hoe dat nu geperverteerd is. En zijn ook al in opstand gekomen. Alleen die eerste opstand is niet gelukt in Iran. Nee. Maar ik voorspel u dat de dagen ook voor Iran zijn geteld. Ja, 14 februari hè, wordt de, de dag van de woede. Ja, dus de Egyptenaren die hebben het nu laten zien wat een volk mag, Een verenigd volk mag. En dat is buitengewoon hoopgevend. En misschien dat er bij de volgende verkiezingen rare dingen gebeuren. Nou, het zij zo. Maar dan zullen de mensen wederom de staat op gaan. Nou is het zo dat het Westen en Amerika... en uh, The <laughs> cat ja, meer landen. Natuurlijk Mubarak gesteund hebben al de jaren. Hè? Ja. Dat geeft ook een gek gevoel, toch? Ja, maar uh, hier moet ik toch wel even waarschuwen. Kijk, je hebt ook nog zoiets als de geopolitieke afwegingen. En de Amerikanen hebben zich natuurlijk heel erg met Israël geïdentificeerd. Ze hebben een weten te drijven in de Arabische wereld. Door destijds Sadat uh, zover te krijgen een akkoord te sluiten. Kem David akkoord te sluiten met Israël Hij is uh, naar, de, naar de knesset gegaan, heeft daar een toespraak gehouden. En uh, Mubarak heeft eigenlijk die erfenis van Sadat... Ook Overgenomen. En zodoende is uh, Egypte een vriend geworden van Israël en daarmee van Amerika. Kreeg ook anderhalf miljard steun per jaar ja. van Amerika. Dus het was ook eigenlijk een beetje een. Ja, vooruitgeschoven post van de Verenigde Staten in de Arabische wereld... waarmee Egypte zich ook vervreemd had van de andere Arabische landen. Uh, ja, dat zal nu mogelijk veranderen. Egypte zal een onafhankelijke koers gaan varen. Want ja, de Amerikanen hebben natuurlijk toch ook, en ook Obama... Uh, zich zeer terughoudend opgesteld. Alleen niet zo terughoudend als mevrouw Ashton, die we net hoorden... van de Europese Unie, die zegt dat ze het respecteert... dat Mubarak is teruggetreden. Ja. Hoezo respecteert? Hij moest weg, ja. omdat het volk het wou. Waarom, waarom doet ze dat? Ja, nou ja... God. Onhandigheid? Ik, ik, ja, onhandigheid denk ik, ja. of totaal een politiek gevoel... of, of nee. geen enkele identificatie met wat die mensen daar hebben doorgemaakt. Goed, hoe dan ook, het is daar gebeurd, Mubarak is weg, ja. het leger is aan de macht... Ja. en nu is het afwachten wat voor stappen er komen. Zullen we naar uh, ons eigen land gaan? Ik want vind daar staan alles ook... goed, ik ben uw gast. Goed, want daar staan ook belangrijke zaken op stapel. 2 maart ja. zijn er namelijk Provinciale Statenverkiezingen. Uh, en u zegt, ja, eigenlijk is dat de Nederlandse dag voor protest. Want uiteraard wilt u natuurlijk dat uw SP in die uh, Kamer uh, goed vertegenwoordigd is. Want, he, Pro-Sjaan Statenverkiezing, dan komt er ook een Eerste Kamer uit. Die uh, getrapte verkiezingen. U bemoeit zich met die campagne he, van de SP. Wat doet u voor ze? Want u heeft nou, er geen... Ik ben zelf voorzitter ja. van de partij. Goed, nou ja, dus. Voor de Eerste Kamerleden. <laughs> nou, voor de Eerste Kamerleden niet zoveel. Het zijn, zoals je zegt, terecht, het zijn Provinciale Statenverkiezingen. Nou, we hebben twaalf provincies, dus we hebben twaalf campagnes. Maar mm -hmm. die zijn wel allemaal onder het motto... Um, probeer de SP in Provinciale Staten zo sterk mogelijk te krijgen. Dat is in allerlei opzichten is dat gunstig naar ons idee voor de provincie. We zitten inmiddels al in alle provincies, hoor, maar we proberen natuurlijk onze nou, voet aan de grond... in die provincies Tuur. verder te versterken. En daarmee vervolgens onze positie in de Eerste Kamer. Ja, maar wat u... doet u? Ik bedoel, u geeft ze adviezen? Nou, ik ben betrokken bij de campagne. Hè? Ja. Dus de, de leuzen, u de slogans, ja, de ja, adviezen. Heeft u al een leuke uh, bedacht? Wat zegt u? U Heeft u al een leuke bedacht? We hebben er verschillende. Ja, kijk, we hebben als centrale begrip het woord protest. Uh, wij denken dat het de mogelijkheid is nu voor de Nederlandse bevolking... om te laten horen dat ze het niet eens zijn met tal van maatregelen... die dit kabinet uh, in petto heeft. Mm -hmm. Wijzelijk hebben ze dat allemaal uitgesteld tot na... Uh, 2 maart, uh, dan hebben de mensen immers gestemd. Maar wij weten wat ze van plan zijn. Dat staat immers in het regeerakkoord. En dat zal zowel huurders treffen als mensen in de bijstand... als mensen in de sociale werkvoorziening. Die zullen allemaal een trekker thuis krijgen. Dus wij roepen mensen op om het in ieder geval ertoe te leiden... dat de, het kabinet verplicht is om met de andere partijen... in de Eerste Kamer te praten om wetten erdoor te krijgen. Ja. En dat ze dus geen meerderheid krijgen. Nou, was u natuurlijk de fractievoorzitter. We kennen u natuurlijk van 14 jaar fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer. Zullen we heel, heel even luisteren naar wat optredens van u uit die tijd? Ja. Voorzitter, dit is de eerste interruptie die ik pleeg ja. het van drie uur. Dus ik vind alles prima, ja. hoor. Maar ik vind, ik vind ook alles prima, voorzitter. maar ik kijk naar de avond die voor even ons ligt. Even dimmen, even, dimmen. even een vraag stellen. Bent u eigenlijk nog steeds van mening dat artikel 1 van de grondwet geschrapt moet worden? Voorzitter, het wordt een onleefbaar land Nederland... met de heer Wilders aan het roer. Het gaat vaak om heel gewone dingen die mensen van de zorg verlangen. Zegt u alstublieft niet, minister-president, dat het al beter gaat. Ik ben er zeker van dat wij in de toekomst nog veel van u zullen horen. Want het zit in uw bloed om de maatschappij te willen beïnvloeden... vanuit een stellige overtuiging. Daarvoor heeft u het Kamerlidsmaatschap niet nodig. GELUIDEN. Ja, welke lovende woorden zijn u altijd bijgebleven? Of deze woorden mij zijn bijgebleven? Ja, wellicht andere. Ja, ik hoor, ik hoor ze nu voor het eerst weer terug, eigenlijk. En dit is een half jaar geleden, hè? toen ben ik als Kamerlid teruggetreden. En dit is de, de Kamervoorzitter. Ja, nee, die ik weet het, het maar welke ja. zijn u bijgebleven? Want ze hebben u vast ontroerd, de dingen die toen... Ja, ja ik, ik ben toch wat dat betreft iets te nuchter, hoor. Is dat zo? Ja, het, is, het, is ook, het, het klinkt natuurlijk prettig in je oren... maar dit is niet iets wat ik dan terug ga kijken of zo. Om eens te kijken van, god, hoe was dat nou toch ook weer? Ja, dat zit niet zozeer in mijn aard. Mijn aard is toch altijd veel meer om naar vooruit te kijken. Altijd met de dingen van morgen bezig zijn. Maar u en... bent toch ook gewoon een mens en blij als mensen zeggen... wat doet hij het goed? Wat, wat Ja, maar dat zeg ik. Tuurlijk, nee, ja. ik ben blij met elk compliment natuurlijk. Zo goed als ik ook met goede kritiek erg blij ben kan zijn. Maar ik ben niet zo iemand die dan daar zelf genoegzaam over door wordt. Of maar zo. wel blij? Wel blij, ja, zeker. Ja. Maar toen u vroeg, kunt u zich nog uh, complimenteuze bewoording ja. herinneren? Ja, dan moet ik echt heel diep nadenken. Dus uh, misschien aan het eind van ons gesprek dat met Er komt opeens iets boem iets weer naar boven. Ja. Ja. Want we hebben natuurlijk ook dat fragment, dat fameuze fragment van Effen Dimmen ja. tegen meneer Wijsglas. Ja. U had er meer hè, van die onparlementaire uitspraken. U heeft uh, Koenders ooit een flapdrol genoemd. Uh, ja, ik zie u nu minzaam uh, glimlachen. <lacht> ik ben daar niet trots op. Nee, bent u er niet trots op? <coughs> nee, ik schaam er ook niet voor, maar. Er zijn altijd redenen waarom je zoiets doet. In mm -hmm. dat geval met dat effe dimmen, dat is toch het meest vermaard. Maar is dat een soort schaamte toch, als u, er nu, als u dat terug hoort? Mm, nee, dat ook niet. Ik schaam me er in het geheel niet voor... omdat ik de context ken. Mm -hmm. en, uh, maar die gaat vaak verloren. Het was een debat wat inderdaad al drie uur duurde. En dat ja. betekent, ging maar door. En er waren maar interrupties. En het schoot niet op. En... Maar heeft u dan een slechte nacht? Die, uh, nee, helemaal niet. Daarna? Of... Nee, nee, ik, heb ik bedenk zoiets ook niet. Het, het valt me te binnen als ik daar achter die microfoon sta. Hij, ja. hij begint in één keer. En je moet weten, um, er was druk van de grote partijen... om die SP'ers wat korter te houden. Dus die uh, gamervoorzitters werden steeds door die grote partijen. ook eens een keer. Dus was elke keer... Elke keer als ik het woord kreeg van de voorzitter... begon dat met en kort... Ja. En nu nog één vraag. En nu is het afgelopen. <laughs> Elke keer werd ik onderbroken, die andere nooit. En op een gegeven moment word je dat dan te veel. En dan zeg je dit. Er is nooit een nieuwe Jan Marijnissen opgestaan hè, binnen die SP? Nee, gelukkig niet, zeg. Nee, maar u begrijpt ik wat ik bedoel, hè? Degene mij, met zoveel charisma. Bedoel, we hebben Agnes Kant uh, gekregen daarna, nu zit Emiel Roemer er. Ja. ja. Halen die het bij u? Ja, ik ben erg trots op mijn opvolgers, ja, op allebei. Wat doet Emiel Roemer beter dan u? Hij is nog goed lakser dan ik. <laughs> Ja, hij kan ontzettend goed relativeren en heel goed uh, zich uh, goed houden, zeg maar. Dus uh, zijn irritatie verbijten, uh, daar was ik minder goed in. En waar is hij minder goed in dan nu? Um, nou ja, ik, ja, dat heeft alles met ervaring te maken. Hè. Toen ik in de kamer kwam, toen, ja, toen ik, ik, ik heb dat ook allemaal moeten ontdekken. En, en die, in die zin, hij heeft nog niet zoveel ervaring. En dat merk je soms. Waaruit? Welk moment? Nou, dat hij, dat hij door moment, mo, momenten verrast wordt. Uh, terwijl je eigenlijk met alle scenario's uh, altijd rekening moet houden. Deed u dat? Maar dat leed hij uh, ja, op het eind wel, ja. Maar was u aan het oefenen als er dat gezegd wordt, ga ik dat zeggen? Of hoe deed u dat? Nou, dan? dat niet. Het is meer een kwestie van snel denken. Dus, uh, maar dat snelle denken kun je pas op het moment dat je al die, die, die lijntjes in je hoofd al een keer hebt langsgelopen. Uh, dus dat doe je op al onbewaakte momenten. Dat je denkt, hé hey, verrek, hoe zit dat dan? En hoe zit dat dan? En als hij dat zegt, en de zus zegt. En op het moment dat het dan aan de orde komt... dan heb je al die scenario's al doorlopen in je hoofd. En dan kun je heel aderem reageren. Maar dat is echt een kwestie van ervaring. En maar, die heeft hij pas een half jaar. Maar is het ook zo, hè, want uw charisma is natuurlijk geroemd. Uh, u was bekend omdat het, om die uitspraak als die en flab drol. Is dat, denk u, ook uw kracht geweest? Dat u de dingen durfde te zeggen? Dat u een beetje anders was dan anderen? Ja, ik, ik heb altijd een beetje moeite met het woord charisma, hoor. En om charisma nou in verband te brengen met flapdol... dat <laughs> vind ik nou ook een beetje... <laughs> Aardig moet u ruim zien. <laughs> nee, nee, maar ik, ik, Emiel Romer heeft, net als Agnes kan, net als ik... Geen enkel probleem om te zeggen waar het op staat. Dat, dat, is, dat is, daar gaat het helemaal niet. Nee, om. maar goed, u heeft toch iets wat zij wellicht toch niet hebben. Nou, omschrijft u het eens dan. Nou, misschien is dat een soort drive waar uh, Gerdy verbeterd het overigens ook over had in haar toespraak. Hè. U zal zich altijd blijven bemoeien met het maatschappelijke debat, zegt zij, want dat zit in u. Ja, ja. Um, ja, ja zeker. Ja. Maar dat, dat geldt voor Agnes Kant en Emile Roemer eveneens. De eerste twintig jaar en Emil al dertig jaar actief voor de SP. Hè. Die afdeling box meer opgezet, raadslid geworden, mm -hmm. daarna wethouder. Ja. Maar goed, dus, dat is ervaring, maar is dat ook die drive? Ja, absoluut, ja. Dat voelt u? Ja, anders word je geen fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, kan ik u verzekeren. Want dat is een baan die uh, nou sloopt, is misschien wat overdreven. Maar je moet het wel echt willen, want uh, er wordt heel veel tijdsbeslag op je gelegd. En het is, ik merk het nu, nu ik ervan ontslag. Ben dat je. Je draagt wel de verantwoordelijkheid, de politieke verantwoordelijkheid van zo'n hele fractie. In mm -hmm. dit geval dan 15 mensen. Maar dat betekent zowel de, de, de, de manier waarop we ons elke dag manifesteren. Maar je moet ook nadenken over de middellange termijn. Ja. Je moet hè, de contact met de partij onderhouden. Je moet de media doen. Ja. Het sloopt, is... zei we. Sorry? Het sloopt u ook? Nou, ik ben om gezondheidsredenen gestopt. Ja. Ik heb uh, vier keer hernia gehad. En uh, ja, mijn specialist zei: uh, Ja, Jan, er is absoluut een verband. Geen uh, direct oorzakelijk verband, maar wel een verband. met de permanente stress waar je ja. onder staat. Waardoor die spieren en de onderrug zich samentrekken. en daardoor krijg je die problemen met die tussenwerverschijf. En als u dan nu dat allemaal weer bekijkt. Hè? u zit natuurlijk ook uh, Nieuwsuur te kijken. en ja. uh, het journaal. en u ziet ze daar al die mannen en vrouwen bezig. Ja. Wat mist u dan? Nou, niet zoveel hoor. Nee? Nee, niet zoveel. Dat is natuurlijk ook iets. Hè. Na 16 jaar heb je... ik, had het, ik In de gemeenteraad heb ik er voor 17 jaar gezeten. En toen ben ik op een gegeven moment ook uh, gestopt. Omdat ik het idee had... Wacht even, dit zeg ik nou voor de tiende keer geloof ik. <laughs> ja. Dan heb je alles al een keer meegemaakt. En nog een keer meegemaakt. En nog een keer meegemaakt. Uh, en je weet langzamerhand hoe die, die Kamerleden reageren en hoe die partijen in ja, elkaar zitten. Want daardoor moeten u zo goed, goed anticiperen, wat u net noemde. Ja, maar dan is er is ook geen uitdaging meer op enig moment. En ja, hoe gek het ook klinkt, uh, je, je dreigt het dan een beetje op automatische piloot te gaan doen. En daardoor minder oorspronkelijk. Maar die uh, drive, hè, waar we het net over hadden, het echt willen. Want u zegt, u moet, je moet het echt willen, want anders ja. red je het niet. Waar komt die eigenlijk vandaan? Dat is een hele goede vraag. <laughs> daar weet ik het antwoord ook niet op. Nee, ik kan het aan mijn genen wijten, maar ik, ik kan het aan mijn opvoeding wijten, ik kan het nou. aan tegenslag in het leven wijten, ik kan het aan van alles wijten, maar ik weet het niet. Nou, een tegenslag. Het is wel waarvan, altijd geweest. Ja, en die, ja, een tegenslag waarvan u denkt, nou misschien heeft het daarmee te maken? Nou, ja, mijn vader is natuurlijk heel jong overleden uh, en daardoor kom ik op kostschool terecht. Op een veel te jonge leeftijd vind ik eigenlijk achteraf, maar dat was in die tijd. Uh, Hoe oud was u? Tien. 11. Drie jaar op gezeten en dat is een periode geweest die uh, dat een hele harde leerschool is geworden, uiteindelijk. Waar je heel vroeg eigen verantwoordelijkheid moet nemen. waar je heel op jezelf bent teruggewezen. waar er geen uh, emotionele band ontstaat of, of is. Uh, dus een kille omgeving. Uh, ja, daar word je wel gehard. Uh, dus dat heeft mij absoluut zeker gevormd, denk ik. En, en ik ben toen ook echt mijn vragen gaan stellen: is dit het nou, het leven? En dat is het begin geweest van... van op tien jaar geleden. Ja, tien, elf jaar geleden. Dat is toch ernstig, zou je nee. zeggen? Ga knikkeren, jongen. Maar ik was met dat soort vragen bezig. En daar kwam natuurlijk ook bij dat ik dacht... ja, ik zit hier nu op een katholieke kostschool. maar wat heeft dat katholicisme mij dan te bieden? Ja. Dus ik had het dan met die paters over... maar daar kwamen onbevredigende antwoorden, vond ik. Over en... het godsbestaan en andere dingen. Ja, en toen heeft u dat uh, overboord gegooid. Ja. Ja. Maar wat voor, vragen, wat voor antwoorden kwamen er dan op, dat, op die vragen van het jongetje van tien? Klischee's, voor zichzelf. Clichees. Van nee, maar u stelde uzelf die vraag. Ja. En wat dacht u dan? Nou, God bestaat niet. Nee. Maar had dat alles met God te maken dan die vraag? Nou ja, ik, ik zat er natuurlijk in een katholieke omgeving. Hè. We kwamen s morgens uh, om half zeven op en om zeven uur zaten we al in de kapel. Ja, ja. <laughs> zo, zo ging dat dagritme. En s'avonds ook nog eens een keer naar de kapel ja. en al een keer een miste tussendoor. Dus het was doordringd met geloof. Dus euh, ja, dan is het niet zo raar dat je in zo'n omgeving zegt... Euh, wacht eens even, die god is toch een en al goedheid en alles kunnend. Kunnen we dat er niet eens even oplossen? Hier ja. voor mij en voor de hele wereld. En dan bleven ze het antwoord schuldig, want zo simpel was het natuurlijk niet. En heeft dat verleden ook u toch een soort autoritair gemaakt? Want uh, u bent natuurlijk ook bekend geworden met die ene film... waarin te zien was hoe u Agnes Kant toch enigszins streng de les, les las. Ja. Uh, is dat daar ook mee te, heeft dat daar mee te maken? Nou, dat autoritaire is uh, bezeiden de waarheid, kan ik u zeggen. U bent niet autoritair. Nee, u is moeten gaan praten met al die mensen om me heen. Die zeggen, Jan, je moet veel autoritairder optreden. Maar uh, nee, u refereert aan dat filmpje met Agnes Kant. Wat mij dat geleerd heeft, dat filmpje, is veel meer hoe verwijfd Nederland geworden is. Hoe? Hoevee, verwijfd. Verwijfd? Ja. Uit. Slappe hap. Hoezo? Nou, dat collega's elkaar niet meer aanspreken. Dat ze niet meer. Uh, en daar leidt Nederland echt onder, vind ik. Dat er geen collegiale kritiek meer bestaat. Niet dat, meer mag, eigenlijk. Ja, dat nou meer mag. Maar dan ook. Uh, kijk, ik, ik zou zeggen, als u in het team werkt voor de radio. en u hebt een collega die. Uh, ja, die moet het allemaal nog een beetje leren. dat u hem af en toe ook een beetje helpt. Ja, maar, door... maar hoezo eigenlijk verwijft? Want u nou. zegt daarmee dat vrouwen dat niet doen. Nou, verwijft. Ik praat niet over. Als ik over vrouwen praat, praat ik over vrouwen. Mm, Bij wijven okay. is toch iets anders. Verwijft bedoel ik mee dat je. ja... Dat we slappen app. Gewoon dat je niet de moed hebt om iemand aan te spreken op zijn. functioneren. Ja, want dat was het. Het was eigenlijk de passie voor het vak. Precies, precies. En, en als je dan over kennis beschikt en over ervaring beschikt, heb ik altijd gevonden, en ik ben natuurlijk een beetje een pionier geweest, dat, dat ik mijn kennis moest overdragen zoveel mogelijk aan andere mensen. Dus ik geef ook nog heel veel scholingen in de RSP, eh, opleidingen doen we. En daarbij kun je kennis vergaren, maar ook ervaring opdoen. En daar, daar speel ik nog steeds een rol in. Tini Cox, hè, die, die staat eerste op de lijst van ja. de SP voor de Eerste Kamerverkiezingen. Zou u dat eigenlijk niet willen zijn? Nou. U heeft volgens mij nog best de passie. Ja, maar die ambiance van de Eerste Kamer spreekt mij niet zo nee. van. Nee? moet ik eerlijk bekennen. Waarom niet? Ja, met alle respect, maar het zijn toch een beetje politici op de retour, vaak... Um, als je nou ziet waar alle andere partijen mee komen op dit moment... dat zijn allemaal mensen die jaren geleden een rol in het kabinet of in de Kamer speelden... en die komen dan, dan een beetje in, tijdens hun levensavond dan nog een keer voor u toch? Ja, om <laughs> zaken wat op te poken. Ja, nee, dat is ook wel zo. Maar hij liever maar, dan u? Wat zeg je? Hij liever dan u? Nou, Tini doet dat heel verdienstelijk al, al, al vele jaren. Ja. En hij heeft ook die, die grote fractie die er nu zit van twaalf mensen... die heeft hij uitstekend uh, gecoacht en opgeleid. Die mensen hebben het uitstekend gedaan... Uh, dus ja, je moet daar een beetje geknipt voor zijn. En ik, ik heb zelf het idee, de Eerste Kamer... Ja, het is, kijk, de Eerste Kamer kan niet veel. Hè. De Eerste Kamer kan alleen een wet terugsturen uh, of een wet aannemen. Ja, het nou, kan heel belangrijk zijn, me ja, het kan heel belangrijk zijn. Maar je zal niet verbaasd zijn dat uh, als ze maar enigszins de kans hebben... dat ze dan een wet aannemen. Omdat meestal de coalitiepartijen daar een meerderheid hebben. Ja. En daar gaat het dus bij deze verkiezingen over. Dat is te behouden wat we nu hebben. Namelijk een meerderheid van de niet-coalitiefracties. Ja. Waardoor Rutte verplicht is met de hele Kamer te praten. Kortom, um, het protest zoals dat altijd van jullie was... stem tegen stem SP. Komt daar nog eentje bij? Nou, je kunt zeggen stem voor een meerderheid uh, van de oppositie... in de Eerste Kamer. Ja, maar die bek niet de, Nee, daarom. Dus zeggen wij gewoon maak van 2 maart een dag van protest... tegen de plannen van Rutte. Heel goed. Hartelijk dank, Jan Marijnissen. Graag gedaan partijvoorzitter van de SP, voormalig fractievoorzitter, en 2 maart dus de statenverkiezingen in ons land. En dan wordt ook duidelijk hoe de Eerste Kamer er uiteindelijk uit gaat zien. Succes met de campagne. Dankjewel. Ook al ziet u hem eigenlijk niet echt zitten, volgens mij. He? De campagne is ja, de heel campagne erg zitten. Ja, de campagne wel, maar waar, waar ze voor, voor strijden, <laughs> valt er weer tegen. Nou, ja, provinciaal staat. Belangrijk. Ja. De Eerste Kamer, belangrijk. Hmm. We horen net iets anders, toch? Maar goed, tot zover deze uitzending van Twee Dingen van Max. Uh, maandagavond zijn we er weer. Mocht u het gesprek met Jan Marijnse of andere gesprekken willen terugluisteren, ga dan naar onze site 2dingen.nl. En straks Willemijn mijn Veenhoven, BNN Today, Egypte, een van jouw onderwerpen. Ja, we dachten. Ach ja waarom niet nou er kwam hier net zei zo meteen ze zit hier al naast Monique Monique Samuel die jonge Egypte, Egyptische politicoloog, kwam hier net ja. binnen gestuiterend in Nederlanden inmiddels inmiddels nee. je, je hebt ook niet meer om aan te trekken Monique ze ja. heeft al helemaal een nieuwe kleren moeten kopen <laughs> dat duurde maar dat duurde maar die revolutie en op een gegeven moment was er door al de kleren heen ja <laughs> Zijn even maar los. Die, uh, die is nu he, die kwam hier echt stuiterend binnen rennen helemaal door de dolle heen en we uh, bellen ook even met Wilhelmina uh, Wilhelmina heet ze gewoon die is in Cairo op het en die stuiteren daar ook rond. En, uh, nou, een stuiterende uitzending lukt ook. staat hier ook al stuiteren. Dat allemaal uh, en nog veel meer na het nieuws van half negen hier is Jobboot. Radio 1, het NOS journaal.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 En een ander nieuws, Griekenland moet veel sneller hervormingen doorvoeren... om de financiële doelstellingen te halen. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds. Het land heeft 110 miljard euro aan noodkredieten toegezegd gekregen... maar er moet fors worden bezuinigd en moeten de belastinginkomsten sterk toenemen. Het IMF vindt dat een aantal overheidsinstellingen in Griekenland... moet worden geprivatiseerd. Alex Weber van de Bundesbank stapt op als president van de Duitse Centrale Bank. Dat gebeurt eind april. Weber gold als een van de belangrijkste kandidaten... voor de opvolging van de frans van Trichet als president van de Europese Centrale Bank. Waarom Weber opstapt, dat is niet bekendgemaakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. WNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 11 februari, 2 over half 9. Goedenavond. Ja, vandaag is de dag dat Mubarak toch opstapte. We nemen je mee door de straten van Cairo en we kijken natuurlijk ook vooruit, want wat betekent dit voor Egypte? En welk land is nou de volgende in de rij... na de succesvolle revoluties in Tunesië en nu dus ook in Egypte? Nou ja, veel, heel veel aandacht dus voor Egypte, maar ook voor Guus Meeuws. Weer iets heel anders. Die gaat het over een hele andere boeg gooien met zijn nieuwe band. Um, hoe dat zit en hoe hij dat vindt, dat hoor je straks na half tien... En Lady Gaga die kwam vandaag met een nieuwe single. Oh, ook niet onbelangrijk. En dat lijkt ontzettend veel op een heel oud nummer van een uh, hele oude dame... waar zij weer een groot voorbeeld aan heeft genomen. Hoor je straks allemaal. Maar eerst Luc Ikink met een update van Ranking. Ja, met het nieuws van de dag, dat is natuurlijk bekend. Maar er is ook ander nieuws. Zo is Magiel de Graaf lijsttrekker geworden van de PVV... voor de verkiezingen van de Eerste Kamer. En bij de sloop van de oude suikeruniefabriek gingen wel wat dingen mis. Wat er precies misging, dat hoor je zo meteen. En verder krijgt de belastingtelefoon een dikke onvoldoende. Je ziet dat uh, je tegenwoordig heel vriendelijk te woord gestaan wordt. De telefoon wordt ook netjes opgenomen. Maar de antwoorden die je krijgt, die zijn echt bedroevend slecht. Maar liefst uh, een totaalscore van vier min. Dus de de kwaliteit is echt om te huilen. Zometeen na 9 uur de volledige top 5. Dank je, Luc. Ja, en dan bellen we natuurlijk iedere dag... met interessante, bekende mensen over hun dag. Vandaag uh, beginnen we met de oud-staatssecretaris... en communicatiedeskundige Jack de Vries. Als Ajax-fan juich ik vandaag de terugkeer van Johan Cruijff toe. Niet omdat ik geloof dat Johan Cruijff... de lang verwachte redder van Ajax is. Maar wel omdat ik het goed vind om verantwoordelijkheid te nemen... in plaats van alleen langs de zijlijn kritiek te hebben... Kortom, een goede stap van het ajax verstuur En schoenenontwerper Floes van Bommel. Ik heb sinds deze week meer dan duizend volgers op Twitter. En ik merk dat, ook vanwege allerlei interviews en zo, dat ik al een tijdje steeds meer op begin te letten bij wat ik doe en zeg. Zo trek ik tegenwoordig bijvoorbeeld onder de douche altijd een zwembroek aan. Als iemand zich dan voor probeert te stellen hoe ik het tijdens dat ochtendritueel uitzie, dan heb ik in ieder geval nog iets aan. <laughs> ja, goed, en de dag van de mensen op het Tagrierplein in Egypte. Ik weet niet hoe het Ik ben zo Ik ben zo En de dag van cabaretier Guido Wijers. Mooie woorden van John Lennon. You say you want a revolution. Well, you know we all want to change the world. Iemand steekt zichzelf in brand en ontketent een vlammenzee van democratie. Maar ja, een revolutie kun je nooit van buitenaf opleggen, alleen een volk zelf kan het veroorzaken. En hopelijk eindigt het verhaal net als het lied van de Beatles. All right, all right. En dan wordt er, Godzijdank, ook nog wel gesport. En gaat het gewoon door, gaat volgens mij. Ja, ja, ja. ja. Um, en we hebben ook nog nieuws. Want de Nederlandse Wielerploegvacanzolij heeft Ricardo Rico per direct op non-actief gezet. Het besluit volgt op dat merkwaardige verhaal van afgelopen zondag. Rico die getraind had, zich daarna beroerd voelde. Nou, waarschijnlijk is hij toen in paniek geraakt. Want hij biecht op aan een arts dat hij zichzelf bloed had toegediend. Ja, en dat mag niet volgens de dopingsregels. Vacanzolij heeft een eigen onderzoek gedaan. En daar horen we straks in Langslijn meer over. Maar. De uitkomst dat uh, staat vast, dat is dat de ploeg onmiddellijk van Rico af wil. Dan is er uh, ook tennis natuurlijk in Rotterdam nog steeds Tabien Amro, tennistoernooi met Marcella Mesker. Marcella, en, en jij zit te kijken naar de finale van uh, vorig jaar, hè? Ja, een herhaling uh, daarvan in ieder geval. En uh, het dreigt ook weer dezelfde kant op te gaan. Want zojuist uh, is de eerste set beslist. de ronde uh, won die set met 6-4 van Mikael Juschny. Nou, dat deed hij vorig jaar in de finale ook. Tweede set won die ook, hij zei het met de opgave van Yushni. Dus laten we hopen dat dat vandaag niet gebeurt. Het is een goede wedstrijd, hoog niveau. Je ziet gewoon twee toptennissers in actie. De nummer vier, de nummer tien van de wereld. Het is gezellig vol in het vernieuwde Ahoy. Traditioneel vrijdagavond een belangrijke avond. Dus de mensen die krijgen hier echt waar voor hun geld. Um, nog één opmerking over vanmiddag. Um, toen hadden we het laatste Nederlandse tintje in het toernooi. Robin Haase, Timo de Bakker. Zij verloren hun kwartfinale in het dubbelspel... van de Fransman Lodra en de Serviër Simonic. Na afloop was er altijd uh, voor de Nederlandse persconferentie. En Timo de Bakker zei daar... ja, ik heb last van mijn linker pols. Uh, volgende week uh, in Marseille speel ik niet. Ik trek me terug. Ik ben straks wel weer fit uh, voor de Davis Cup, hoop ik. Dus uh, ja, dat vond ik een beetje een raar bericht. Niet helemaal fit. Hij heeft gisteren die uh, single uh, gespeeld. Uh, verloren van Juschny. Uh, kennelijk had hij toen ook al wat last. Um, ja, geen goed bericht vind ik uh, voor uh, Timo de Bakker. Die natuurlijk toch ja, zijn wedstrijden moet spelen, zijn toernooien. En ja, die, die, die sprong naar de top nog moet gaan maken. En dan is een tegenslag natuurlijk een geblesseerde pols. Dus dat is even een nieuwtje ja. net vanuit de perskamer. Uitstekend. Het laatste nieuws is van Marcelo Mesko. Vanuit Ahoy volgt die, die finale daar. Geen live voetbal trouwens vanavond. Er wordt vanavond niet gevoetbald in verband met de interland van deze week. Dat gebeurt morgen allemaal. Gaan we uitgebreid op terugkijken in langslijn. Lijn. Nog wel één voetbalberichtje, Willemijn, mm -hmm. als nog mag. De wedstrijd van FC Twente tegen Rubin Kassan namelijk. Volgende week donderdag wordt verplaatst. Rubin wil het duel spelen in het stadion van Spartak Moskou. Nou, waarom, waarom dan? Nou, dat is gewoon heel simpel. In Kassan is het te koud. Temperaturen rond min 20 zijn niet ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. Het is zelfs, hebben wij begrepen, nu min 27. Ja, en geen bal altijd je beetje krijgen. Dat nee, soms kan je zeggen van die voetballers eh, verwenden miljonairtjes, ja, maar min 27, dat vind ik ook. Ja, ja, ja, ja met één maar. Dankjewel. Tot na het even. Dit is hè. Radio 1. BNN Today. Gaan we naar Hansjaap Melissen van de Wereldomroep. Die is daar in Cairo. Hansjaap, goedenavond. Goedenavond. Sta jij op of nabij het plein, het Ja, nabij het plein, want er is. Uh feestgedruis uh, vindt plaats eigenlijk in het hele centrum uh, van Cairo, in de straten naast het Tahrirplein. Uh, en daar, uh, ja, daar wordt gedanst, gezongen, uh, uh, vuurwerk afgestoken en uh, auto's rijden voeterend rond met de vlaggen uit de ramen. Ja, en dat, is, en dat is al uren aan de gang en dat verandert ook niet? Ja, dat begon meteen toen die mededeling kwam dat uh, Mubarak toch echt was opgestapt. En mensen sprongen op, juichten, toen was ik ook in, in zo'n zijstraat, echt een heel klein het plein. En nu mensen begonnen te rennen naar het plein toe, want dat is de plek waar je hè, de overwinning, zo zien ze dat ze willen vieren. En, en zo heet het plein ook, het Tachri, wat betekent het overwinningsplein. En, en daar zal het denk ik ook heel laat, heel druk blijven. En um, ja, mensen zijn uitzinnig van vreugd. Ik heb mensen zien huilen, we gaan de hal zien vliegen. En uh, ja, tegen het decor van, van vlaggen, maar ook tegen het decor van de foto's van de martelaren. Er zijn ook mensen omgekomen in, de, in deze afgelopen weken. En uh, ook daar hebben familieleden van gesproken. En die zeggen ook dat ze blij zijn. Blij dat toch, want gisteren hadden ze twijfel hoe Mabouarak toch bleef zitten. Uh, en nu weten ze dat hun zonen en dochters uh, niet voor niets zijn gestorven. En ik zit hier. In de studio met Monique Samuels, Egyptische <laughs> politicologie. Je zit gewoon een beetje te huilen. Nee. <laughs> ja. ja. ja. <laughs> ik zou heel graag bij de heer Melissen nu zijn en de vele anderen daar. ja. Is het van vreugde of is het van. Ja, ik ben zo blij. Ja. Ik ben zo trots. Ja. Ja. <laughs> Sorry. Ja, nee. Dat, dat, dat. Ik ben heel blij. mas -gora, zeggen ze dan. Gipte is bevrijd. Dat is geweldig. Hoe mas, mas. schipte? -gora. Ja. Gorra. Is vrij, bevrijd. Ja. Maschora, dat roepen ze ook de hele tijd op straat. Dat is ja, echt. Is. Ja. He, als jij daar naar tussen loopt, jij blijft hier zitten, Monique. We komen zo bij het. verder de Hans, ja, als wij dat zo zien, ik heb hier Al Jazeera voor me. En je ziet natuurlijk al die, die vlaggen, dat lijkt net de Nederlandse vlag. En met een beetje zie is het uh, net nee, de Dag, maar wat, wat, wat, oh, wat, dan wat nog iets groter. Raak jij nou ook een beetje ja, opgewonden als je ertussen staat? Voel je het? Maar ja, je voelt die zindering uh, gaan. En, uh, want ja, we hebben natuurlijk wel de afgelopen dagen, uh, wij zijn zelf natuurlijk als journalist geen onderdeel van de revolutie. Een aantal journalisten is wel onderdeel geweest van uh, de terreur van het regime. Uh, ik heb daar zelf ook uh, mee te maken gehad, hè, van die bendes die door de ja. barak de straat waren gestuurd. Uh, ik heb me niet hoeven laten evacueren omdat ik aan de goede kant eigenlijk van het plein zat, dicht op het plein. En uh, ik heb me elke dag keurig gemeld op het plein, zeg maar, hè, door de beveiliging van die mensen van het plein heen, om daar, uh, ja, verslag te doen. En, uh, ja, ik heb de, de, de, het volhardingsvermogen van de Egyptenaren gezien. En, en het is wel grappig, hè, want ze hebben zelf ook al gesproken over het volhardingsvermogen van, van Mubarak, dat hij, dat hij ja, bekend staat om zijn koppigheid en, en dat hij, hij vastgeplast is aan de stoel. Ja, dat had, dat had hij eigenlijk ook op bepaalde manier zijn eigen volk geleerd. Dat, dat zit ook ja. in de, de jonge Egyptenaren. Alleen dat keerde zich wel tegen hem. Ja. En uh, ik denk dat hij het beseft heeft dat hij ze dat misschien dat niet had kunnen leren. Maar um, ja, dus, dus dat was mooi om te zien. Als ik denk aan de revolutie denk ik ook aan, aan een jonge jongen Mohammed, 24. Die uh, kwam ik eerst tegen op het Tahrirplein. was heel enthousiast. Hij, kon, hij heeft in Nederland even een uh, paar maanden op de school uh, voor journalistiek Winter uh, zijn in Zwolle. Een soort stage gelopen. kwam terug ontdekte dat zijn baan weg was. Hè, want je bent hier vaak afhankelijk van mensen van het regime. En die zeiden: van, Nou ja, die je bent weer je baan aan onze regeringsschol kwijt. En toen is hij maar, uh, ja, getekend toen de revolutie begon, gaan demonstreren. Hij zat, zit nu voor het parlement. Hij belt steeds met mij en hij is helemaal uitzinnig. Uh, hij kent niet anders dan Mubarak. En uh, is heel erg benieuwd waar zijn nieuwe leven toe zal leiden. Hè. Zal hij dezelfde vrijheden gaan ervaren zoals u die... Recent nog in Nederland gezien heeft. Ja. En het gaat nog wel even door daar die vreugde zo te horen. Handjaar, Melissen, dankjewel. We komen later nog bij je terug en uh, feest je mee, eigenlijk doe je mee of blijf je toch, je blijft toch een beetje op afstand? Hè? Ja, ik, ja, ik heb een soort ziekelijke neiging tot kritisch blijven. <laughs> en daar hoort ook bij dat. Dat uh, ja, ben dus de enige afstand. Voor een journalist. <laughs> maar ja, ja. Nou, maak een dansje, B3, doe, dat doe ik het. ook ook weer als ik thuis kom. Ja. Uh, uh, wat, wat is natuurlijk wel zo, dat zit natuurlijk wel een oud gemak aan. Maar we waren natuurlijk ook een beetje bang dat dit een heel lang verhaal zou worden. En ja, het is natuurlijk ook voor de journalistiek op een gegeven moment prettig. Als er toch een zo duidelijk punt achter het verhaal. Je, je wil ook wel eens dat... naar huis. Oh, daar komt het Ja, ja. Nou, uiteindelijk wel weer. Vrouw en kind. Hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat ja. is begrijpelijk. Goed, het jouw ja. van de Wereldomroep. Dank je en tot straks. En uh, Monique wel zit hier dus in de studio. Schrijfster, politicoloog, Nederlands, Egyptische. Wacht al 18 dagen op dit moment. Of misschien, hoe oud ben jij, 24? Ik ben 21. 21, wacht misschien wel al 21 jaar op dit ja, moment. Ja, ja, ja, ik verdrijf uh, er nog ook van. Ik heb 21 jaar maar één president gekend. Mubarak. En hij zag er altijd hetzelfde uit. En hij deed altijd hetzelfde. En iedereen was bang voor hem. En ik mocht nooit zijn naam noemen als ik in Egypte was. Ik kon nooit over hem hebben. Hoogstens in de termen van, wat een grote leider. En hij is weg. En je moet bedenken, 75 procent van de Egyptenaren heeft nooit iemand anders gekend als Mubarak. En ik heb heel veel kritische reacties gehad vandaag... van mensen die zeggen, nou ja, gefeliciteerd. Maar hè, het is een koep, uh, staatsgreep, nu, ga, nu gaat de pop aan dansen. Het is nog erger dan Mubarak. Maar echt waar morgen de politiek, vandaag het feest. Die mensen hebben eindelijk voor zichzelf gekozen en voor hun land gekozen... Ik heb er echt hoop en vertrouwen in dat zij nu niet zomaar de volgende tiran zullen accepteren. Ik ja. kan me gewoon niet voorstellen dat je, dat je. Kijk, er zijn echt slachtoffers, er zijn echt martelaren. Die, die, die zijn niet te vergeefs gestorven, dat geloof ik echt. Um, deze mensen die nu zo feesten, die willen morgen ook echt verandering. En het zal langzaam gaan en het zal pijn en moeite kosten. En de armoede is niet in een dag verdwenen en de corruptie niet. Het is een heel langzaam proces. Maar de passiviteit en de angst is doorbroken. En dat is echt al een overwinning van formaat. Ja. Maar moest jij nou net, weet je, je zat hier echt een beetje te, te, te snikken. Ja, ik heb me weer hersteld. Ja. Cola gedronken en zo. <laughs> ja. Vandaar dat je een beetje hyper bent, maar gewoon ja, ja. Ja. Ja, <laughs> Maar is dat, is dat dan omdat je um, uit, uit, uit vreugde van hij is weg of is het ook... Ja, wat, wat, wat zit er? Het is zo'n ontroerend. Zo, het is voor mij, het is zo voor mij trots. Te zo. Nou ja, vind je ik moeilijk te begrijpen. Nou ja, ik, ben, ik voel ik voel niet wat jij voelt. Ja, binnen. nee nee nee, het is zo'n trots. Kijk, ik dacht echt maandag, dinsdag, nu is het voorbij. Jongens gaan maar slapen. Het is over. Gelas, genoeg klaar. Het gaat gewoon niet lukken. Hij blijft zitten. En toen uh, kwamen de massastakingen van woensdag en gisteren dacht ik nou, misschien misschien hebben we nog een kans. En toen kwam die speech van gisteravond van Mubarak en dan denk je echt nee. Dat is het houden ze niet vol. Ze kunnen niet weken doorgaan. Het hele land ligt plat. Dus ik was zo down. Ik was zo kwaad. Ik heb de boel bij elkaar gescholden. Ik dat iemand... op de redactie van Pauw Witteman geloof maar Ja, ik, dat hebben ze geweten. De ja. uitzending. Ik schreeuwde door die ruimte. Nou ja, de rest schreeuwde wel mee hoor. Dus iedereen ja. was wel boos. En dan opeens dit. Zo onverwacht. Het was zo'n opluchting. Zo'n... Geluk, zo'n vreugde. En ik had mijn omaatje aan de telefoon. Eh, we zaten en zagroutes te maken. Dat zijn van die vreugdekreten. Dus dan kom ik op binnenstormen vanavond tot de redactie. Ja, klonk heel apart. Ja, weet je nog een keer? Hm? Ja? Oei! Dat is de traditionele gistische vreugdekreet. Hoe heet dat dan? Zagrouta. Oké, okay, en dat deed je vanmiddag ook met je... Dat kwam, zo kwam ze hier binnenrennen ook echt, ja, ja, Met de vlag, met, ja. Met vlag. <laughs> maar dat deed je ook aan je oma aan de telefoon? Ja, we deden het heen en weer. Dat was zo geweldig. Want dat doe je bij bruiloften en bij geboortes. En het is een feest, een bruiloft van de natie. Want de natie is nu met elkaar getrouwd. moslim en christenen hebben echt samen gevochten. En het is een geboorte. Want er is nu een nieuw Egypte geboren vandaag. Dus, dubbele zagroeten. Heb je vader ook gesproken? Ja. En die, die komt nu eigenlijk terug naar Nederland? Nou, ja, dus die, die blijft moet nu nog weg. even feesten ja. natuurlijk. Nee, maar hij komt, hij komt denk ik binnen een week terug. Maar, oh, wat is hij blij. Hij gaat alleen gewoon echt weg uit een ander land dan waar hij heen is gegaan. Ongelooflijk. En dan ging voor zijn rust, hè? Helemaal ja. Nog. Hij ja. heeft ja. de meest chaotische ja. tijd uit de is meegemaakt. Je ja, blijft nog eventjes. En wij praten zo verder over ja. uh, vooral wat nu met Egypte, wat nu met jouw familie. Uh, ja, blijf zitten, Monique, samen als. Dankjewel. Dank je wel. BNN Today. Ja, we houden de situatie in Egypte uh, op alle manieren voor je in de gaten. Uh, ook zo, we kijken hier naar Al Jazeera. En daar is, ja, wat je ziet, is, is, is idioot. Uh, honderdduizenden mensen en uh, misschien nu vooral heel veel auto's... die door elkaar rijden, toeteren, vlaggen zwaaien... Ja, het, is het is een beetje zoals Nederland het WK heeft zou hebben gewonnen. Is, ja. en, nee, ja, als je door je ogen, door haren kijkt, zie je de Nederlandse vlag. Dus dat is... <laughs> ja, het is wel rood, wit, zwart, hè? Maar, Ik, maar lijkt dit erop. lijkt net rood, te blauw als je het zo ziet. Ja, ja, ja. En El Jazeer heeft ook nog leuke oranje, oranje, <laughs> oranje uh, ja. Ja. vormgeving op de televisie. Ja. Maar het is... Uh, nou ja, groot is het. Ja, het is groot. Ik zou je zeggen, er was 1 miljoen demonstranten, 2 miljoen, 3 miljoen. En uh, Mubarak en de televisie zeiden de hele tijd. Dus die andere 79 of 80 miljoen die kiezen voor ons. Nou, nu staan er echt 83 miljoen mensen op straat. Niemand die nu binnen blijft en gaat zeggen: Oh, Mubarak is weg. Echt niet, echt niet. Nee. Er wordt ook, uh, even kijken, iemand zegt... Oh, Mubarak wachten tot vandaag om een geboortegolf op 11-11-11 te veroorzaken. Ja. Ja, dat is wel, ja. Ik denk dat de mensen wel uh, gaan feesten op verschillende manieren. Uh, Jos Strenghold, een Nederlander die in Cairo woont, die is, die is iets minder ja, bij. en zegt: is uh, ja, Vandaag noemen ze het een revolutie, morgen een staatsgreep. We laten de mensen, wat laten de mensen zich bij de neus nemen? Egypte is niet vrij. Ja, dat zegt hij inderdaad. Ik heb met hem een hele discussie over gehad. Ja, kijk, ik snap het wel. Want het leger heeft natuurlijk feitelijk de macht nu. En ze hebben het parlement naar huis gestuurd. Aan de andere kant, het parlement was helemaal niet democratisch gekozen. 99,9% van de stemmen was naar de partij van Mubarak gegaan. Dus ik bedoel. Weet je, dat waren toch allemaal strohalmen van het regime. Die mogen best naar huis worden gestuurd. En het leger is uiteindelijk toch de factor die het nu moet regelen. Alleen, ze moeten nu niet gewend raken aan macht. Weet je, macht corrompeert. Ze moeten wel tijdverkiezingen uitschrijven. Dan komt het goed. Geen probleem. Zo weet Monique te vertellen. <laughs> Dankjewel. Wordt er ook nog gewoon getennist. Marcella Mesker, die is bij het uh, ABN amro -toernooi. Jazeker, uh, Robin Söderling. Ja, die heeft dus die eerste set gewonnen met 6-4 van Mikael Juschny. Er uh, kwam bijna een break voor in de eerste game van uh, de tweede set. Uh, maar uiteindelijk trok uh, Yushni toch die service game naar zich toe. Het staat nu uh, 2-1 in de tweede set. Gaat gelijk op. Dus het kan nog alle kanten op. We weten van die rust, die nummer 10 van de wereld. 28 jaar. Draait dus al heel wat jaartjes mee. Dat het een geweldige vechter is. Hij speelt als het ware met hoofd, hart en natuurlijk die fantastische benen die hij heeft. Want hij haalt ongelooflijk veel. Het is een man, uh, eigenlijk ook wel een bijzonder verhaal. Wordt al 18 jaar door dezelfde coach begeleid. Vanaf zijn tiende jaar is hij die, die boord Sopkin, ja, dat oude grijze uh, magere mannetje. wat hier ook in Rotterdam weer in de spelersbox zit. en emotioneel hem uh, aanmoedigt. 18 jaar zijn die twee samen, hebben uh, ja, die carrière van die jongen gemaakt. Uh, zijn met elkaar gegroeid naar de top en staan daar al jaren. En dat is wel heel bijzonder hoor in een topsportwereld als tennis waar er veel geld in omgaat. En vaak ja, als spelers verliezen dan krijgt de coach de schuld en dan wordt er na 1, 2 jaar weer een andere begeleider gezocht. Dus deze Yushni is een, is een man ja, van wie eigenlijk iedereen geniet, de toeschouwers ook, want hij geeft altijd 100%. Dus ook al staat het hier 6-4 en 2-1 voor Robin Seudeling. Het, uh, hoeft nog helemaal niet gedaan te zijn. Want die Yushin, dat is gewoon een, een Russische kameraad... zoals ze daar thuis in uh, Moskou zeggen. En hij staat lekker te spelen. Alleen Söderling, ja, die staat nog op voorsprong. Spannend daar, in ieder geval. Marcella Mesker, we komen nog bij je terug. Um, ja, en dan niet alleen, maar je hebt er vandaag ook nog... ander ongelooflijk belangrijk nieuws, bijvoorbeeld de nieuwe single van Lady Gaga, die werd vandaag gelanceerd. Nou, daar moeten wij natuurlijk meteen over hebben, het nummer evalueren en dat doen we met 3FM-DJ Domin, Verschuren. Domin, goedenavond. Goedenavond. Hoe heet hij? Born This Way. Ja, dit is hem dan. Dit is hem. Dit is uh, de lang verwachte nieuwe single. Ja, wat vind ik? Ik um, vind hem tegenvallen als het gaat om Lady Gaga-stijl. Ik had, uh, wat je zegt het zelf, een tromgeroffel. Ik had er heel veel van verwacht. Ik had een um, opvallende, ja, misschien wat vernieuwendere stijl verwacht. Mm -hmm. Maar wat je vanmorgen zag, was op het moment dat die plaat uitlekte via presshilton.com, dat er één andere plaat meteen aan vastgekoppeld werd. En dat was Madonna met Express Yourself. Don't, don't En dan wil ik nu nog heel even een stukje Lady Gaga horen. Even ter vergelijking. Kijk. Ja. Ja. Ja, nou, ze heeft in ieder geval verrekte goed naar Madonna geluisterd. Ja, het is de eerste keer dat ze echt dicht bij Madonna komt. Want ze heeft al uh, vier jaar geleden, toen ze eigenlijk net begon met Just Dance, toen Lady ja. Gaga er opeens was, heeft zij gezegd, over tien jaar moet ik de nieuwe Madonna zijn. <laughs> nou, ja, we zijn nu vier jaar <laughs> verder. Is wel letterlijk genomen. Dan. Eigenlijk gaat ze nu een beetje kopiëren. Ik vind ja. wel dat ze het, ze heeft het goed gedaan heeft. Uh, er wordt goed op gereageerd, verder los van het feit dat het misschien muzikaal en qua boodschap lijkt op Express Yourself van Madonna. Is het gewoon wel echt een heel goed liedje? Ik was heel erg gek op Express Yourself en als ik dit nu hoor, denk ik, het is gewoon een soort uh, meer van deze tijdsversie van, van dat nummer. Dus nou, dat wordt ook nou. gezegd. Het is eigenlijk ja. alles wat Madonna de afgelopen twintig uh, jaar gedaan heeft, verpakt in het 2011-jasje, want dit is wel de, de sound die 2011 gaat hebben. Dit is wel ja. toch weer een beetje dat, dat disco gevoel, maar dan wel weer met uh, vrij heftige uh, heftige producties zit het erin. Het is, het is heel erg over de top allemaal. En uh, de boodschap die Gaga hier wil uitdragen, dat is, dat is ook heel belangrijk geworden. Het is een best wel ja, diepzinnige tekst, wil ik het niet noemen. Maar voor Gaga-begrippen is dit echt wel Want, de eerste keer... Wat zingt ze? Nou, ze probeert eigenlijk dezelfde boodschap als Express Yourself weer te geven. Uh, je bent wie je bent. Je bent geboren op deze manier. Dat moet je, dat moet je accepteren. En op een gegeven moment zegt ze... Uh, Don't be a drag, just be a queen. Dus je, je, je moet maar gewoon trots zijn op je geaardheid, op je uiterlijk. En dat is de eerste keer dat Lady Gaga dat echt in muziek... dat ze een boodschap probeert te brengen. Dat is, dat is dan wel weer een beetje vernieuwend. Wordt het een hit? Het wordt gegarandeerd een hit. En het album uh, gaat in mei komen. En dat wordt wereldwijd nummer 1. En uh, van Gaga zijn we echt de komende 10 jaar nog lang niet verlost. Leuk dat we dat van tevoren al weten. Dat, dat gek, weten we nu heel al. Beluststellend. Over 10 <laughs> jaar 2021 luisteren we nog steeds naar Lady Gaga. Domien verschuren, dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today naast mij nog steeds Monique Zamerwel, schrijfster, politicoloog in Nederland, Egyptische. En uh, we kijken nog steeds naar El Jazeera, waar het, uh, ja, het feesten in Cairo in heel Egypte gewoon doorgaat. Ja, geweldig beelden. Je, was, je, was je er graag bij geweest? Oh ja, dolgraag. Zeker nu. Ik bedoel, dit is alleen maar feest en dansen en gewoon het hele volk op straat. En Egyptenaren zijn al zo grappig en hilarisch en vrolijk. Nou, en nu zijn ze uitzinnig. Wie wil dat niet meemaken? Ja. En dat nou zonder ja. alcohol. <laughs> nou, het is grappig dat je dat zegt, want ik, ik, ik zat vandaag te denken. Stel je voor dat uh, dat dit in een land was gebeurd waar wel alcohol wordt geschonken, dan denk ik niet eerlijk gezegd dat, dat 18 dagen zo ontzettend rustig was geweest. Nee, dan met z'n honderdduizenden op een plein. Ja, ik, ik hou zelf van een wijntje in een biertje, maar uh, dronkenschap helpt de revolutie niet. En um, als mensen down worden of depressief met elkaar te vuist gaan, omdat ze ja, ladders dat zijn dat op zich kan het wel. Uh, ik spreek het wel voor en dat ze gewoon op water en brood... 18 dagen hebben volgehouden. En volgens mij hebben die mensen niks gegeten. joh Die zijn al dag aan het feesten. Die hebben geen tijd om te eten. En sowieso, de winkels zijn ook uh, dicht. Want iedereen staat op straat. Ja. Maar uh, als je, weet je, er gaat nu zoveel adrenaline door, door die lijven. Um, ik heb zelf ook al amper eten naar binnen kunnen krijgen. Het is net als verliefd zijn. Vlinders. Ja. Net als verliefd zijn. Vlinders. Ja. Gewoon geluk. Trots. Enthousiasme. Grote fantasieën over een betere toekomst. Joh. Ja. En over die betere toekomst. We hadden het net al even over die, uh, die uh, Strenghold die tweette net. Dat is een Nederlander die ook in Egypte woont, oud-journalist, die zegt: Ja, ik ben toch een beetje bang dat dit een militaire koep is. Dat het gaat, verkeerd gaat aflopen. Mm -hmm. Dat ja. het leger toch veel te veel macht naar zich toe trekt. Of in ieder geval dat dat verkeerd gaat ja. aflopen. Maar feitelijk is dit ook een militaire koep. Ja, dat is het ook echt. Het leger heeft uh, helemaal de macht overgenomen, het heeft hem ook gezegd. Hij alle functies en taken overdroeg aan het leger. We hebben een generaal gezien, uh, net voordat ik hier kwam, was, hij had hij een speech. En hij kondigde aan dat de verkiezingen worden uitgesteld. Dat is natuurlijk geen positief signaal. Dus ik maak mij daar ook wel zorgen over. Aan de andere kant had die generaal wel gelijk. Want hij zei, dat doen wij omdat de constitutie nog moet worden hervormd. Dan door de huidige constitutie kunnen geen vrije verkiezingen plaatsvinden. En het land is nog onrustig. We gaan nu eerst de orde herstellen. Maar wij, wij houden van de demonstranten. Wij zijn de demonstranten. Wij gaan hiervoor. Uh, vertrouw ons nu. Uh, er is een raad van wijze mannen. Vertrouw jij het leger? Het leger is uh, wonderwel heel populair in Egypte. Maar vertrouw jij het leger? Legers moet je nooit te veel vertrouwen, maar in dit geval zijn zij de enige. Ja, ik, ik, ik, ik geef ze nog het voordeel van de twijfel. Omdat kijk, Egypte is altijd een, een, een politiestaat geweest. Uh, het leger heeft altijd, is altijd degene geweest die de revolutie in 1952 heeft gedaan, waardoor Egypte onafhankelijk werd. En daarna zijn er altijd eigenlijk generaals of ex-generaals aan de macht geweest. Dat willen we natuurlijk nu niet meer. Um, maar ze zijn wel de enigen die nu de orde kunnen herstellen, die uh, kunnen zorgen dat het land weer gaat draaien en die op, die, const, op die, die raad van wijze kunnen toezien. En daar zitten wel echt hele goede ja. mensen in. Wat zeg jij familie? Want je hebt je gebeld met je oma. Je, je, je nichtjes wonen daar. Uh -huh. uh, jij bent koptisch, christelijk. Ja. Zeggen ze daar nog iets over? Ja, nou kijk. Ze zijn... Nu is iedereen blij. Nu, we hebben heel lang gespeculeerd. Wat gaat er gebeuren? En wat zijn de gevaren? En, en, en ja, die zien we ook echt. Maar, maar uiteindelijk... Iedereen wilde van Mubarak af. En ik kan eindelijk zeggen, hij was vreselijk. En ik kan het gewoon zonder angst zeggen. Ik heb zo mee moeten houden de afgelopen twee weken. Ja, jij peken. hebt hier nog wel gezeten, anderhalf weken. Ja, we zei... oké, okay, die mag ik ook zeggen. Ja. Ik werd afgeluisterd. Als je uh, met je vader belde, werd je afgeluisterd. Precies. Elke keer als ik een woord verkeerd zei, bijvoorbeeld ik zei uh, lebaradij of ik zei Mubarak, dan werden we weggepiept. Dan hoor je ook echt piep. Precies daar, bij dat woord. Uh, als je dan iets te veel nog doorging, dan werd op een gegeven moment alles piep. En dan werd gewoon de lijn afgebroken. Er werd tegen je geschreeuwd soms gewoon door iemand: van hang op. Uh, oh, ja? Ja, echt belachelijk. Ook geen geheim van maken dat je wordt afgeluisterd. Hè. Je weet wat aan de hand is. En we weten je te vinden. Heb je bedreigd gevoeld? Ja, ja. Uh, ik was nu zover, zeker na de, uh, naar de optreden van Gisteren in Pauw Witteman... waarin ik zo erg tegen Mubarak eigenlijk toch tekeer ging. Ja, in die van de Egyptische maatstaven. Uh, toen heb ik wel bedacht van, ik kan deze zomer niet naar Egypte als Mubarak er nog zit. Want dan word ik gewoon gearresteerd zodra ik door de douane probeer te gaan. En ik heb Egyptische staatsburgerschap en dan verdwijn ik ook in een of andere cel. Dus uh, nee, ik had al uh, gezegd van ik kan niet meer naar Egypte. En nu ga je wel deze... Ja, ja, naar een heel ander Egypte, hopelijk. <laughs> <laughs> ja. Nee, maar het is wel uh, even terug te komen op die, dat leger. Ja. Uh, kijk, het is natuurlijk nooit fijn als een land geregeerd wordt door een leger. Uh, maar ik denk dat we het wel moeten vertrouwen dat Egypte niet de eerste beste Kanaan republiek is en dat het leger ook heel veel stabilisatie kan brengen. En als zij gewoon maar verkiezingen uitschrijven, kijk, het leger doet niet mee aan verkiezingen, uh, dan heb ik er wel vertrouwen in. Ik help het je hopen. Ja. We gaan even optimistisch zijn. Even droog. Je gaat nog even feesten vanavond straks bij en Witteman. Ah, en je hebt een weddenschap met de heer Witteman. Ja, een verrassing. En jij gaat iets cure doen vanavond bij Pauw Witteman. Ja, ik ben benieuwd. Kijk cijfers, kijk cijfers. Monique Samuel was hier, politicologe en Egyptische. Dank je wel. Nog veel plezier vanavond. Tot ziens. meteen na het nieuws, tweede uur en Today.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 Wordt er nou gewoon in de lucht geschoten of wordt er ook gericht op mensen uh, geschoten? Het NOS Radio 1 journaal Daar waar het gebeurt. Sander, het lijkt steeds meer een stadsoorlog te worden. Is dat ook jouw indruk? Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. Wie heeft die onduidelijkheid gecreëerd eigenlijk? Kletsen. Men uit de nek. Smiddags tussen half 5 en half 7. Onze correspondent staat er middenin. Maar waarom joelen en juichen ze dan? En zaterdagochtend van 7 tot half 9. Wat betekent dat in de praktijk? Radio 1. Blijf luisteren. Het nieuws van alle kanten.